Wie zal de kat de bel omhangen? Er leefde eens op de zolder van een groot groen huis de familie Knabbel. Nee, geen familie van mensen, maar een familie van muizen. De Knabbels waren een trotse familie. Weet je, ze waren geen normale muizen. Een ieder van hen had altijd wel een idee om hun leven te verbeteren. Als onze eigen keuken bouwen en, en, en we ons eigen eten gingen kopen de markt. oh ja dat is waar dat zal zo leuk zijn ik heb een beter idee laten wij onze eigen supermarkt openen we zullen heel veel winst maken en dit huis kopen oh ja dat is waar dat zal zo leuk zijn maar dat was altijd alles wat het was met deze ideeën. Alleen maar woorden. Iedereen opgelet! Het vrouwmens en het manmens hebben enkele gasten voor het eten uitgenodigd vandaag. En we weten allemaal wat dat betekent. We hebben vandaag voor ons... een eetfeest! Een eetfeest! Ik dacht dat hij een feestje ging zeggen. Een eetfeest is zoveel beter... Ik kan het eten al proeven. Mooi. Dat betekent dat ik jouw deel mag hebben. Ik weet het, ik weet het. We zijn allemaal erg blij hierom. Maar we moeten dit goed doen. Want deze mensen zijn machtige wezens die ons binnen geen tijd hebben gevangen. <lacht> Dat klopt. Ik maak een grapje. Mensen kunnen ons nooit vangen. Maar, maar... We moeten wel oppassen. Nu zullen Tom en ik ons achter de koelkast verstoppen. Op het moment dat het donker wordt, zullen we jullie het teken geven om te komen. Merlijn ging weg met Tom om zich achter de koelkast te verstoppen. Onderweg vertelde hij Tom over het idee waar Jerry Knabbel mee kwam. Weet je, Tom... Jerry daar zo praten over oorlog willen voeren met de mensen. Deze hele planeet kan van ons zijn. Wauw. Ja, dat is Jerry, kan ik je zeggen. Hij is ook zo sterk. Heeft hij uitgelegd hoe dan? Eh, uh, eigenlijk nee. We zijn nooit zo ver gekomen. Ik ben zeker dat hij iets zal gaan bedenken. Oh, absoluut. Wij knabbels zijn zo slim. Toen het donker werd in het grote groene huis gaven Melin en Tom het signaal aan de andere muizen. En daar was het dan. Allerlei soorten eten dat lag op de grote houten tafel. Yummy, yummy. Oh, lekker. lekker. lekker. Ja, lekker. Hmm. Alle muizen genoten van hun eetfeest. Oh, ik zal nooit meer zoveel eten. Het wijste lid van de familie Knabbel was papa Muis. Toen alle muizen op de grond lagen met hun volle buiken, liep Melijn naar de hoek van de zolder om papa Knabbel te spreken. Hallo papa, waarom was jij niet bij het feest vandaag? Ach, ik word inmiddels te oud voor feestjes, mijn zoon. Ik moet erop letten wat ik eet. Ik heb gegeten wat kleine Sammy van me had meegebracht. Maar waarom slaap jij nu niet? Ik ben te opgewonden om te slapen. We hebben ons gevecht tegen de mensen vandaag gewonnen. Dus ik was aan het denken over Jerry's idee om oorlog aan de mensen te verklaren. Oorlog verklaren aan de mensen? Ben je gek geworden? Nee, het is een geweldig idee. Het is een waardeloos idee. Oh. Waarom ben je altijd zo demo, demo... Demotiverend. Ja, ja, dat is het woord. Demotiverend. Ik ben niet demotiverend, mijn kind. Ik zeg alleen dat een idee, hoe geweldig ook, waardeloos is als je het niet uitvoert. Alleen omdat we geweldige ideeën hebben, wil dat niet zeggen dat we intelligent en dapper zijn. Maar onze familie is intelligent. Je zult het zien, vader. We zullen oorlog verklaren aan alle mensen en we zullen winnen. Melijn was erg in de war. Hij snapte niet dat een geweldig idee hebben niet hetzelfde was als intelligent zijn. Toen de volgende dag het vrouwenmens de keuken binnenliep, was ze gechoqueerd. Oh, schat, wil je naar beneden komen, alsjeblieft? Wat is er gebeurd? Heb jij alle restjes van gisteren opgegeten? Wat? Nee, helemaal niet. Ik heb mijn tanden gepoetst en ben meteen in bed gegaan. Nou, wil je niet liegen tegen mij? Er was gisteravond nog heel veel eten op de tafel. En opeens is het morgens allemaal verdwenen. Je weet dat je een dieet aan het volgen bent. Genoeg. Jij krijgt alleen nog maar fruit... Niks anders. Maar, maar, ik was het niet. Stop met liegen. Maar ik ben niet aan het liegen. Ik heb niet eens naar het eten gekeken. De mensen hadden geen idee van de muizen op hun zolder. Elke keer dat er eten was overgebleven... kwamen de muizen om het op te eten en het vrouwenmens gaf haar man de schuld. Op een dag, toen Melijn en Tom op een stuk brood aan het knabbelen waren hoorde lijn iets vreemds. Wacht, heb je dat gehoord? Ah, dat zal Snuggles de kat van de buren zijn. Bah, wat voor een naam is Snuggles? De kat ziet er helemaal niet schattig uit. En waarom vinden mensen katten schattig? Katten zijn monsters, monsters! Luister goed, dat is niet Snuggles... Dat is iemand anders. En het komt dichterbij. Melijn en Tom haasten zich om te zien wat er aan de hand was. Nee, nee, nee. Dit kan niet waar zijn. Hebben ze een kat? Een kat? Een k-a-t? Kat? Oh, mijn god, oh, mijn god. Ik kan niet ademen, ik kan niet ademen, Tom. Ik ga dood. Oké, okay, oké. Okay. Denk aan onze mindfulness training. Voel de emotie. Bekijk de achterkant van je hand. Waar ben je? Waar denk je nu aan? Oh ja, oh ja, dat klopt. Dat zal werken. Bekijk de achterkant van je hand. Want zodra de kat ons ruikt, zal er geen hand meer zijn. Dit is een ramp. Wie gaf hen het stomme idee om een kat mee naar huis te brengen? Die grote snorharige wezens. Ze hebben snorharen. Het ziet er zo raar uit. Haarsprieten vreemd naast hun mond. Eh, uh, Melijn, die hebben wij ook. Aan welke kant sta jij, Maatje? We moeten een spoedbijeenkomst regelen. Oké, okay, misschien overdrijven we. Niet alle katten eten muizen, toch? Misschien is deze kat vegetarisch. Misschien eet ze gas. Dit is zo stom. Ik zeg, we leven zoals we altijd hebben gedaan. Zonder angst. Ja, ben ik mee eens. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Oké, okay. hij heeft gelijk. Dit is ons huis. We kwamen hier als eerste... Laten we dit kleine, donzige beestje wegjagen. En zo werd het besloten. De muizen leefden zoals ze altijd deden. Ze zullen het machtige beest confronteren. De muizen begonnen rond te lopen. Een beetje bang, maar dapper. Maar het ging niet helemaal zoals gepland. Het begon de familie te verdelen... Langzaam begonnen de muizen van de familie Knabbel het grote groene huis te verlaten. Nee jongens, we zijn familie. We kunnen dit doen. Oh, kom op Melijn, laten we eerlijk zijn. Zij is een kat en wij zijn muizen. Ze zal ons nooit met rust laten. Het was een goed leven op zolder, zolang het duurde. We zullen nooit onze dagen hier vergeten. De familie werd kleiner... Met elke nieuwe dag werd de angst voor de kat groter bij de familie Knabbel. Ze begonnen de zolder één voor één te verlaten. Stuart, de danser, Jenny, de slimmer, Chomp, de kouwer, allen waren weg. <tankt> de achtervolging ging door. Het maakte niet uit hoe voorzichtig de muizen waren. De kat kon ze altijd vinden. Dag voor dag werd het te gevaarlijk om eten te brengen. Dat is genoeg. We moeten nu iets aan de kat doen. Ik heb ideeën nodig. Kom op, de familie Knabbel staat erom bekend geweldige ideeën te krijgen, toch? Oh, niet weer. Ik, ik, ik heb een idee. Waarom gaan we niet bij die mensen klagen over de kat? We kunnen ze vertellen dat zij het is die al het eten op eet. Wat? Dat is een goed idee. Maar het probleem is dat mensen niet genoeg ontwikkeld zijn om te begrijpen wat we willen zeggen. Ja, natuurlijk. Dat is het probleem. Kom op. Laat die kleine knabbelhersenen van je kraken. Ik weet het. Als je erover nadenkt, het probleem is dat we de kat niet zien aankomen, toch? Toch? Toch? Ik bedoel, de ene minuut doen we onze muizendingen, van knabbelen en zo... en opeens springt dit ding uit het niets tevoorschijn. Oh ja, ja, jazeker. Oh, echt waar. Zo waar. Het gebeurde op de dag, op de dag dat ik dat recept aan het lezen was. Oh, wie hou jij voor de gek? We weten allemaal dat je niet kan lezen. Je was naar de vrouwtjesmuis aan het kijken in de tuin iedereen. Ja, Sammy, wat wilde je zeggen? Yo, dus als we iets doen wat ons laat weten wat de kat de hele tijd is... dus als ze in de kamer is met de vrouwmens, kunnen we in de keuken gaan eten. Hmm, klinkt logisch, maar hoe weten we dat? Ehm, um, een bel voor de kat. Huh? Wat? Wat? De kat verkopen? Ik bedoel... Oh, <coughs> Ik wil niet vervelend doen, maar ik bedoel, aan wie kunnen we de kat verkopen? Ik bedoel, wie koopt de kat van ons? Nee, nee, niet verkopen. Bel! Laten we een bel om haar nek doen. Op die manier zal het elke keer dat ze beweegt rinkelen. Dus wanneer we de bel horen, weten we dat ze in de buurt is. Ha, ha, ha, ha, ha. ze zou ons komen ruiken. En we zullen er niets zijn. Ik zou dolgraag blik willen zien. <lacht> Uitstekend. Dat is wat ik een geweldig idee noem. Je verdient hiervoor het grootste stuk taart. Het grootste. Ja, hoe ja, hoe ja. We zullen eindelijk zonder angst in huis kunnen wonen. Dat is het beste idee. Ja, degenen die weg zijn gaan, zullen spijt krijgen. Wij rennen niet weg. Dit is ons huis. Oh, ik ben zo trots op jullie. Weet je wat? Je idee moet geëerd worden, Sammy. Daarom verklaar ik deze dag in de geschiedenis van de familie Knabbel als... de kattenbeldag. Ja! ja! ja! Bel bellen de kat! Bel om de kat! Bel de kat! Mag ik iets heel geks vragen? Ik ben maar een oude muis die probeert mee te komen met de jongere generatie. Weet je? Dus excuses van mijn slomheid. Is iedereen zeker over dit idee? Natuurlijk zijn we dat. Wat dacht je dat we zouden juichen zonder dit door te denken? Kom op, papa. We zijn geen normale menigte die alles zonder nadenken zouden volgen. Ja, we zijn het soort menigte die niet... volgt zonder... te denken. Dank Uitstekend dan. Ik heb een vraag. Wie gaat de bel vastmaken? Wie gaat de bel vastmaken? Ja, ik bedoel... Iemand moet er heen gaan om de bel om de kat haar nek vast te binden. Of niet dan? Wie dan? Het werd doodstil. De muizen keken naar elkaar in de hoop dat iemand het vrijwillig zou doen. Maar niemand deed het. Nou, Jackie kan het doen. Ik bedoel, was jij niet van plan oorlog aan de mensen te verklaren? Uh, ik bedoel, uh, laten we beginnen met de kat. Wat? Nee, ik bedoel, ik zou het graag willen doen, maar ik moet leven om het leger aan te voeren, om de oorlog te verklaren niet. Ik bedoel, heb je de tanden van de kat gezien? <coughs> ja, jij bent een leider, waarom doe jij het niet? Wat? Nee, ik bedoel, wat zullen jullie allemaal doen als iets met me gebeurt? Ik, ik kan dat jullie niet aandoen. Iemand anders moet het doen. Kom, zeg me, wie gaat de bel doen? Niemand was bereid om hun leven te riskeren. Niet Jerry en niet Melijn zelf. Want het is één ding om iets dappers te zeggen, het is iets anders om het ook echt te doen. En niemand van de familie Knabbel was dapper genoeg om een bel om een kat te binden. Ze pakten allemaal hun spullen in en verlieten de zolder. En zo werd het grote groene huis muizenvrij. Een idee maakt niet uit hoe geweldig is nutteloos als je het niet wil uitvoeren.